Achter de Gordijnen. Drie episoden uit het leven van de mensen aan de overkant. Door Dick Walda. Regie Ad Leuklof. De familie Sliepen.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 Ik heb nergens last van. Ik ben volkomen normaal. Volkomen. Het enige wat ik doe is neurieën. je? Neuri? Ja, neurie. Ik, ik ben te nerveus. Ik begin zomaar. Nee, heb ik zelf geen erg in. De dokter zegt... Het gaat buiten u om, mevrouw Sliepen. Ja, als ik het weer doe, mag u het gerust zeggen hoor. Geneert u zich niet?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 Ik ben een gezond mens. Dat is toch fantastisch. En ik heb een houvast aan de godsdienst. Oh, dat is een robbertje. Robotje is nieuwsgierig. Robotje is nieuwsgierig. Vondelijk robotje. <lacht> Mooi zie je hè. Zo we gaan we aan de voetbeet foutje liggen. Robertje, aan de voet. Ja, ja, mooi zo. En verder? Waarom komt er s'avonds, als het donker wordt, niet iemand bij me die de lamp aan doet? Daar doen ze alles, alles, alles voor hem. Niemand die wat voor mij doet. Omdat ik normaal ben gebleven. Ik ben er nou toch? Laatst laatste van die duizelingen. Toch geen mens die naar je omkijkt? Wel? Zal ik u vertellen dat je van zo'n Robertje meer liefde ontvangt dan van een mens? Hé? Ja. Robertje zal me niet bedonderen. Hm. Waar hadden we het over? Over u? Nee, nee, nee. Over de godsdienst. Ja, de godsdienst. Ja. Hm. Vindt u het eigenlijk als ik er ook? Graag gerust uw gang, mevrouw. U bevuilt op zo'n manier wel uw longen, maar u bent een volwassen mens. Ja. Zo'n sigaret is ook een stukje troost. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu doet u het, mevrouw Sniepen. U niet. Fijn dat u het even zegt. De oude dominee zei vroeger altijd: Mensen zijn kostbaar in Gods oog. Zo is een grote troost. Grote troost. Weet u dat?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 Een gedwongen relatie was. Ze hebben alle twee schuld. Alle twee. Zij heeft nog een heel leven voor de boeg. Annette is het huis uitgegaan... omdat het niet langer ging tussen beiden. Helemaal niet. Het ging prima. Overal zijn we eens woorden. Maar ik heb gezegd... je moet op je eigen benen leren staan. Een vogelmoeder duwt de jong ook uit het nest. Ja, het lijkt hard...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 Hadden uw dochter en hij toen nog contact? U bedoelt intiem? Ja. Nee. ik heb je direct onherroepelijk een eind aan gemaakt. Ik was kennelijk niet meer aantrekkelijk voor meneer. Ik heet geen Sofia Loren. Maar u weet wat ik bedoel. In bed en zo. Ik heb mezelf ook niet gemaakt.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 Gaat u er maar niet meer over. Weet er van niet. Ze komt er nou zo langzamerhand overheen. Hoi. Hey. Dag Simone. <treeks> dag Mam. Dag kind. Dag, dag Mametje. Hallo. Jij ja, komt zeker van tennissen vandaan. Hm? Je hebt een hele rode kleur aan net. En dan komt ze altijd even langs. Dat is hier vlak in de buurt. Twee heerlijke partijtjes gespeeld. Gossie, gossie.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 Ik zou niet weten waarom niet. En u altijd met u, hem en hij... Ik wil het niet, ik wil het niet. Annette, ik ga niet met dag gal, hè? U heeft hem ziek gemaakt, man. Uiteindelijk is hij door uw toedoen in het gekkenhuis terechtgekomen. Oh. Heb je weer een portie gal bij je? Gaat je het weer allemaal verpesten? Je vader is niet gek, Annette.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 Dat jij zelf heel veel schuld ja, hebt aan stil, deze toestand. Dat zeg ik, je stil. Er is nooit over gesproken hoe het allemaal zo is gekomen. Jij wou er nooit over praten. Je hebt zijn tuin laten vernielen toen hij ziek werd. En om hem te pesten heb je de tegels in laten leggen. Je was maar wat blij toen hij het huis uit was. Nep, zo is het mooi genoeg geweest, hè? Goeie mond. God mam, je neurt niet weer. Ik denk toch dat het beter maar kan gaan.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 Nee, zo was hij niet. Uw man had bepaalde medicijnen opgespaard. Niemand wist ervan. Hij heeft een brief geschreven aan uw dochter. Geef maar hier. Ik heb hem niet bij me. En overigens, de brief is niet aan u gericht. Had die dan nou nog spaargeld? En... Wat, wat, wat moet er nou gebeuren met zijn dingen? Met zijn kleren, zijn, zijn postzegels.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 Net sliepen door Joker Hagelen en Simone Duinhof door Gerry Mantel. De regie had Ad Leupel.